Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Slam. Willem die appte nog dat hij zijn auto net gewassen heeft. Niet in de wasstraat, maar gewoon door 120 te rijden over de snelweg. Het regen wat erop kelt. Ja, dat werkt wel voor een groot deel inderdaad. Ja. Hey, welkom. Uurtje drie van de mixmarathon In de mix Jamie Jones. Hij heeft allemaal platen meegenomen waar je waarschijnlijk anders nooit van had gehoord. En dat levert bijzondere dingen op. Bijvoorbeeld nu een track, vrolijk, leuk gezang. En het klinkt ook een beetje Pipi -lang maar op een goede manier. Jamie Jones een uur lang in de mix. De Tom, -Tom Club. Voor rapping Hood. Words and books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly me. I can't you. I can't hear ya. Party van het weekend. Je bent erbij. Dit is de set van Jamie Jones bij Slam. Jouw bericht meer dan welkom. Onder andere Sunny, onze favoriete glazenwasser, stuurt een uh, berichtje. Eens even kijken wat hij stuurt in de Slam WhatsApp. Tot uit bij, je broekzak. Maar nou, dat ging over iets anders, wat hij daarvoor stuurde. Geluid, hè? Dan op de naar school beginnen we natuurlijk wel met die gekke mixmarathon. Want ik heb twee kleine rakkers die helemaal gek zijn van die house spikes. Yes! Ja! Weten! Ja, zeker <laughs> eten! Dat klinkt een beetje geforceerd, maar wat lief, hij zegt. Sunny, onze favoriete glazen was er. Ik zag dus dat uh, drones tegenwoordig ook al glazen kunnen wassen. Op zich jammer van het werk, dat dat misschien wordt overgenomen. Maar dan word je dus dronepiloot, dus misschien nog wel leuker. Set van Jamie Jones, mix marathon, slum. Mix Marathon. Nou ja. Zegt Jamie Jones in de mixmarathon bij Slam. Ja, dan mag even applaus voor verklinken. Niet alleen aan het einde altijd. Goed, hij zegt zo meteen je weer online weerbericht. En eens even kijken waar de vertragingen staan. Maar ik las een bericht over koning Willem-Alexander. Die heeft zijn laatste vlucht gemaakt in de Boeing 737 als piloot. En deelt een mooie herinnering. En uh, ja, hij gaat dus nu door leren voor de Airbus. Want de 737 gaat eruit. Tenminste, het type waar hij op vliegt. Het leuke is, wij hebben dus de audio-opnames. Moet ik even erbij pakken. Even... Dit uh, is Jar uh, Captain Speaking. Uh, Willy, aan uh, de linkerkant ziet u Huis Den Bos. En als u goed kijkt. U ziet u uh, Bea, mijn moeder, op dit moment uh, de hond uitlaten bij huis en bos. En u kan ook uh, zien dat er een rookpluim te zien is. Zij rookt namelijk de ene peuk naar de ander. Het is uh, blauw en het staat vaak blauw. Dit is jouw captain speaking. Willy met aan de rechterkant um, het low kroondomein het low. Dat is uh, een paar maanden per jaar afgesloten. Zodat ik kan uh, jagen op hertjes. Mijn lieve hertje heb ik op binnen. Maxima. Dus ik moet op andere hertjes jagen in kroondomein. Het loopt, Zo klinkt dat dan in het uh, vliegtuig bij Willem-Alexander, denk ik zo. Dat hij gaat dus doorleren voor de Airbus. Dus even kijken. Eén vertraging. Het is de A16, Ridderkerk, richting het Debrechtseplein... voor de Van Brienenoordbrug over de hoofdrijbaan. Daar een ongeluk gebeurt. 21 minuten. Aantal flitsers. A4 Leiden-Amsterdam, 8.0. De A4 Leiden-Amsterdam, 26.5. En oppassen bij deze, de A7 Amsterdam Den Oever bij 28.7. Dit is Jamie Jones. Everybody gonna say UK Reluctantly Cause most of these press Don't go f*** me Like a London blow, yes. before he speak, his suit be spoke. Mm -hmm. And you thought he was cute before. Look at this suit cocktail. Vinken naar de Slam Mix Marathon. En Sander laat weten, die Jamie kan wel draaien, zeg. Heerlijke housebangers maken er een mooie dag van, ondanks het troevige weer. En dat blijft het weekend dus ook zo, helaas. Vanaf volgende week wordt het lekker. Ik weet niet of je het al hebt gezien, het weerbericht, maar het is, het is gigantisch lekker. Vanaf woensdag volgende week, dan opeens wordt het lekker, 16 graden en terrasjes weer. Woensdag dus, kan het zelfs 19, 20 graden worden in het zuiden van het land, lekker. Hey, ondertussen zit jij in de pre-party van het ruilerig weekend. Maar wel het weekend waarin je waarschijnlijk vrij bent. Dat is lekker. Met de re-up zometeen om één. Of een bag. komen hier uh, langs in de studio om twee. Federle Grand om 3. En Robin Shields, de grote Robin Shields, Bij onze Oosterburen vandaan om vier. En om 5 uur Mix Marathon Charts. De 15 grootste clubhits van dit moment. Allemaal aan elkaar gemixt en gepresenteerd door Raoul Schramm. En om 9 zometeen Sam Veld. Dit is Jamie Jones. In my house, in my house, in my house. Kleine Mix Marathon, Ede Mix, Jamie Jones. En mocht je denken, getverdemmen, wat een weer, zeg. En denken, oh, mijn leven zit tegen, ik moet nog een dag werken. Bedenk We dan ook dat er een toerist is van 60, hè, die twee jaar stel in Dubai riskeert. Omdat hij dus heeft gefilmd dat er raketaanvallen waren daar in Dubai. Nou, dat vindt het regime daar niet leuk. Nee, ik zag wel dat uh, iets wat mensen in Dubai ook niet zo leuk vinden, denk ik. Dat de prijs van Real Estate onder de makelaars meer dan 20% is gedaald. Dus al die mensen die zeggen je moet een huis kopen in Dubai... dat is dus nu 21% goedkoper geworden, blijkt uit cijfer. Ah, ik snap dat je daar niet van zit op dit moment. Hè. Mix marathon, pre-party van het weekend. Je bent erbij, dit is de lekkerste radiozender. Zeker op een vrijdag met in de mix dus Jamie Jones hier bij Slam. Grooving. Nou, en grooving is het hè, zeg. set van Jamie Jones bij Slam. van handen bij elkaar. Yeah. Goed, yeah. nou, als buiten de zon wil schijnen... dan uit je radio. Dan dat maar, ja. Dan dat maar, ja. Precies. Heb jij een Colombiaanse verkoudheid? Uh... Nee, dat is een echte verkoudheid. Ah. Ik ben de hele winter niet ziek geweest, nu nee. toch nog. <laughs> de lente begonnen is toch nog een beetje verkouden geworden. Zo in het vernijvende uh, ja. staartje pak jij hem toch even mee weer. Want je denkt dat het eigenlijk al, al, al niet meer kan. Het is alweer 19 graden geweest in Nederland. Dan <laughs> word nog... jij toch weer verkouden, ja. zeg. Ja. Blijf ja. mijn buurt alsjeblieft. Is Echt goed. geen zin om verkouden te worden richting dat weekend. Ik heb morgen dus een verjaardag met mijn opa en oma Of een feestje. Oké, okay. en dat eerste is geen vreesje, begrijp ik. <laughs> <Not> <laughs> lekker lekker dit kringetje met de worst en de kaas en zo. Bij nee, all-inclusive vrede dat door. betaald door mijn opa. Of oh. naar een festival waar ik ook al een ticket voor heb. Kan je niet de eerste lekker jezelf vol laten lopen bij de all-inclusive en dan uh, doorpakken? Ja, mag officieel niet. Ik moet er wel een bepaald tijdje binnen zijn, maar goed okay. maar. En thanks voor deze overweging, Hielke. Zo meteen, ja. wie Zal. hebben we in de mix? Zal veld, komt er aan. Ah, ja, ja, lekker. lekker. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag. 24 uur in de